4 uur. Het NOS-journaal. Joris Dubenitsky. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wordt verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure voor de vice-president van de Raad van State. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk, maar daar wordt nu van afgeweken. Een toelichting op dat besluit is nog niet gegeven. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wordt vaak genoemd als een van de kandidaten... En gisteren meldde de NOS dat het kabinet inderdaad van plan is een kandidatuur door te zetten. Er komt een vacature in de Raad van State omdat de huidige vicepresident, Cenk Willink, 1 februari met pensioen gaat. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch gaat onderzoek doen naar de Rabobank. De komende weken bekijkt Fitch de gevolgen van de schuldencrisis en de spanning op de kapitaalmarkten. De kredietbeoordelaar benadrukt dat de Rabobank een van de degelijkste en kredietwaardigste banken is en dat die veel minder kwetsbaar is dan de andere financiële instellingen. Maar omdat banken elkaar wantrouwen en elkaar moeilijk geld lenen, kan dat ook voor de Rabobank problemen gaan opleveren. Dat zou kunnen leiden tot een lagere waardering voor de bank of delen daarvan. De Rabobank is nu een van de weinige banken ter wereld met een triple-E-status. Dat is de hoogste waardering die een bank kan krijgen. De Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft nog steeds vertrouwen in premier Berlusconi. In een stemming over zijn vertrouwen haalde hij 316 stemmen, de kleinst mogelijke meerderheid. De stemming was nodig omdat de Italiaanse Kamer dinsdag de begroting van 2010 had afgekeurd. Normaal gesproken treedt de premier dan af, maar Berlusconi weigerde dat... en vroeg de Kamer het vertrouwen in hem uit te spreken. Het is de 51ste keer sinds het aantreden van zijn vierde kabinet in mei 2008 dat Berlusconi een vertrouwensstemming overleeft. Italië kampt met een hoge staatsschuld... en moet miljarden euro's bezuinigen vanwege de schuldencrisis in Europa. De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot tien jaar cel... wegens verkrachting, afpersing en gijzeling, vijftien jaar geleden. De tien jaar cel is fors meer dan de vier jaar en drie maanden die het OM had geëist... Een hogere straf was volgens OM juridisch niet mogelijk... omdat de man na 1996 al andere celstraf heeft uitgezeten. Maar de rechtbank vindt dat de serie verkrachten door die regeling... de dans niet mag ontspringen... en dat die voor oude feiten toch moet worden berecht. Die oude feiten kunnen nu met behulp van DNA-onderzoek... alsnog worden bewezen. De man van 33 pleegde de meeste verkrachtingen in Amsterdam-Oost.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 De schoonmaak van het park in New York, waar actievoerders van Occupy Wall Street zitten, is uitgesteld. De eigenaar zou vanochtend vroeg met een grote schoonmaak beginnen, maar dat is op het laatste moment afgeblazen. De betogers zijn blij met de beslissing. Ze zagen de schoonmaakactie als een voorwensel om het park te ontruimen. Volgens een verklaring van de gemeente wil de eigenaar nu met de actievoerders afspreken dat ze het park zelf schoon, veilig en toegankelijk houden. In het Zuccotti Park zitten al vier weken honderden actievoerders... en het aantal groeit nog steeds. Ze protesteren onder meer tegen de invloed van het grote bedrijfsleven op de politiek. Als meer krijgt in 2014 een hotel speciaal voor buitenlandse werknemers. Het zal bestaan uit ongeveer 640 bedden... en een kamer kost zo'n 10 euro per nacht. Het hotel wordt gebouwd op 10 minuten rijden van belangrijke bedrijventerreinen... onder meer in de buurt van Schiphol... Volgens de projectontwikkelaar komen de kamers wel vol. In die regio, Asmere en omstreken, werken ongeveer 3.000 tot 4.000 buitenlandse werknemers. In hoofdzaak uit, uh, uit Polen. En daar is eigenlijk gewoon weinig goede huisvesting voor. Dus de gemeente Asmere wil ook heel graag dat er een degelijke voorziening komt. En uh, daar is dit, uh, dit hotel voor bedoeld.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 ANRB-verkeersinformatie. De meeste files staan in het midden van het land, zoals meestal op vrijdag. In het westen van het land valt het relatief mee. De langste files staan op de A1, van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Gooimeer en Amersfoort-Noord 16 kilometer. In het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A2, van Eindhoven naar Maastricht. Bij Urmond staat 5 kilometer stil. De linker is dicht. En dan ben je er nog niet, want verderop voor Maastricht nog eens 7 kilometer. A12 is een hele drukke weg nu. Van Den Haag naar Utrecht voor Nieuwerbrug 12 kilometer. Verderop richting Arnhem bij Driebergen 11. En weer verder richting Duitsland tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 10. De A50 van Arnhem naar Os voor de Waalbrug bij Ewijk 10. En de A67 van Venlo naar Eindhoven is dicht bij de afrit Helden door een ongeluk. File tussen knooppunt Saar de en de afrit Helden 5 kilometer. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Maartje van Wegen die oude muziekinstrumenten voor scholen heeft ingezameld. En het afsluitend journalistenpanel. Daarvoor zijn aangeschoven Nausicaa Marbee, columniste in de Volkshand. En Sandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. U mag reageren, graag. Twitter ons, hashtag AfroVML. Mail naar vrijdagmiddaglife of bekijk ons afro.nl/slash vrijdagmiddaglife. Uh, Nausicaa Marbee en uh, Sandra Schutte, hebben jullie ooit muziekles gehad? Ja, um, Klassicaal blokfluit. En ik ben heel blij dat ik veel aan muziek heb gedaan op school. Uiteindelijk uh, hadden wij een heel goed schoolkoor. Dat, was, dat op zelfs, school, was op school. Ja. En uh, Hebben wij zelfs nog voor, bij de kroning van Koningin Beatrix gezongen met ons koor. Maar dat blokfluiten van 30 uh, 6 dat is niet helemaal aanbevolen. Aan als dat tegelijk ja. gaat. Nou, jij had. Les mijn... toen nog in Roemenië of niet? Ja, ja mijn, mijn grootmoeder was... Mijn moeder was componiste. Mijn grootmoeder was directrice van de muziekschool. En pianiste. Oh, okay. Dus ik moest. En ik vond het verschrikkelijk. En ik, heb, ja, ik, heb, ik ben begonnen toen ik vier was. En toen is er een andere pedagoge voor mij aangetrokken. Maar ik heb er op mijn 98 negenste de bruin gegeven. En ik heb er nu ongelooflijk veel spijt van. Spijt van? Ja, tuurlijk. Ja, je ja. moet het nooit opdringen Het is, is fantastisch om een, om, om een piano of een grote vleugel te overmeesteren. En het zou ook fantastisch geweest zijn als ik gewoon als Mick Jagger op een podium had kunnen oh, staan. En, en een ritme had kunnen hebben en, en, en had kunnen zingen. Het is echt, muziek is toch wel... Uh, heb je nog een ja. instrument in huis? Ik heb de Romeinse vleugel, heb ik in huis. Maar de vleugel, maar, ja, maar ik weet niet, echt, niet of je die in kunt Toen de grenzen opengingen heb ik hem moest. Want we gaan het hebben over de actie Klassiek Geeft. Afgelopen, kan ik niet inleven, afgelopen dan, nee. twee weken riep Radio 4 Nederlanders... op hun oude muziekinstrumenten doneren... om een uh, nieuwe toekomst in het basisonderwijs te geven. Met die actie wil Radio 4 uh, muziekles een impuls geven. Vandaag is de finale dag. En aangeschoven ambassadeur van die actie is Maartje van Radio 4-presentator. Uh, Maartje, is het zo erg? Uh, is het nodig dat die instrumenten uh, voor scholen te beschikken... Ja, wij gaan dat niet zomaar voor niks doen, Jan. Nee, dat Hoe dat is het? Nou, behoorlijk erg, want kijk, overal wordt bezuinigd. Dus muziekles, ik zou al gezegd op school en zo een met z'n allen. Nou, dat is moet je echt heel erg je best doen. Wil je een school in het land vinden waar dat nog gebeurt? Uh, en ik vind, wij hebben nu weer aangesloten bij alle initiatieven die ook allemaal al bestaan. Muziek telt, een leerorkest in Amsterdam, Vindam, Tiel. Op uh, allerlei projectplekken in het land zeggen ze, jongens, het is van belang sociaal, Maar ook, nou ja, zoals jullie net beschrijven... jammer dat het zo gegaan is met die piano en met jou. Want jij spreekt van pedagogen. Er zijn niet eens vakdocenten meer. Dan zijn er zijn weer conservatoria en muziekscholen die zeggen... oké, okay, ik stel mij beschikbaar, uh, uh, uh, kom maar, ik ga. Uh, ik kom naar jullie toe. Maar dan zijn er geen instrumenten. Dus ah. moeten die kinderen met z'n tweeën of z'n drieën met een fluit of een hobo of wat ook doen. Dus kunnen ze niet mee naar huis, want uh, kan je niet oefenen. Dus wij hebben gezegd, wij als Radio 4 Breed, en ik heet dan ambassadeur... maar ja, ik ben gewoon programma maken elke dag de klassieke 9 tot 12 Edwin Rutte, Daniel Smit, maar ook uh, Janine Jans kwam spelen toen we ja, begonnen, dan 30 dan hem, school. Echt, die heeft anderhalve dag vrij in drie maanden... en komt dan wel met 130 kinderen spelen. Freek de jongen, Frank Groothof... die veel doet aan uh, muziekvoorstellingen voor kinderen... die heeft zauwbevleuten gedaan, Mozart. En dan als Papageno met toverfluitje ging hij ook... in ik belde hem thuis, moest hij de telefoon zo schouderen en proberen dat te fluiden en stuurt dat op. Dat koppelde dus, jullie dat, aan de, aan de ja. oproep om instrumenten in te leveren. Heb jij ja. zelf ook in jouw, jouw programma ja. veel gedaan. Ja. Ja. Heeft dat wat opgeleverd? Ja, dat heeft wat opgeleverd. En het rare is, ik dacht... Met Hoeveel ben ik nou heel blij? Met 50 of met 100 of 500 weet ik eigenlijk niet. Straks om kwart voor zes, dan is het afgelopen. Maar het is ook weer niet echt afgelopen als u luistert en u denkt: ik heb nog wel wat op solden. Mag daarna ook nog? Mag natuurlijk allemaal daarna uh, ook nog. Nou, we zijn blijven steken bij zo'n beetje 300. Ik denk we moeten zeker 500 en meer. 300 en, wat? Alles. Alles. Veel blokfluiten. Ja. Veel ksala's, veel blokfluiten. En valse waarschijnlijk. dwarsfluiten uh, ook, heel veel dwarsfluiten. Maar het leuke is, net, ik, we hadden dus uitzending vanuit uh, Speelklok uh, Museum in, in Utrecht. in met de training. Een oude meneer met een koffertje. Ik zeg gewoon oh, een beetje taal, maar als je weg... Ja, ik ben naar u op weg, en nu bent hier. Ik zeg, ja, maar het komt allemaal goed. Ik zeg, wat hebt u? Daar zit dan een kwadrootje in. Ik een kwadrootje die jullie allemaal weten wat een kwadrootje is. Nou, dat op, is een ja, gitaar. Oh. Speciaal met vier snaren, vandaar vier kwart, nou dat weten we wel. En dat wordt in de West veel gedaan. En die meneer, echt een oude meneer, zeker in de tachtig, altijd met plezier gespeeld. En liet nu zijn handen zien, nou dan begrepen we, die handen Die deden het allemaal niet meer zo goed. En dan wel komen om dat in te leveren. Want in allerlei, op allerlei plekken in het land kon je dat doen. Maar vandaag kon iedereen ook ja, naar Maar, maar ook iemand als Jaak van Zweden, die zijn eerste viool. Ja, uh, dat vond weg ik echt af. niet te Is vorige week vrijdag. En dus het, het eerste viool, echt een, een beetje ook wel zielig viooltje, moet ik zeggen. Met stof dat een zwart pak aan dan moest je alsmaar vegen. Uh, dat is het violetje waarmee hij het Oscar Bak jeugdconcours... jongetje van negen heeft gewoon. Maar hij aaide dat zo'n beetje en keek ernaar. Zei ik zei Ik zei, geef je dat nou weg? Ja, lig maar in de kast en zo. En ik had mij voorgenomen, want voor hem is natuurlijk zijn violistencarrière. Hij mee? vindt zich ze eigenlijk zelf een veel beter dirigent. Hij wil dus nooit meer. Ik heb een uitzending drie uur lang bij hem thuis gaan. Ik weet niet even, nee, ik weet niet waar die viool ligt en een beetje zo. En ik dacht, maar nu ga ik... Je gaat afscheid nemen van, komt hij uit de kist. Maar ja, er was geen kist, er was geen strijkstok. En er zaten dus twee snaartjes. Ik zei, laat <lacht> even de soorten. er echt niks meer mee. Plop, ja. nou ja, dat is ook zo'n mini-ding. kind Maar, van mecht. Mecht. maar ja? dat vindt hij dus, en dat is ook het leuke. Dat is we al die instrumenten zo. Dat zijn soms van overleden grootouders, ouders. Uh, vanuit interneringskampen. Uh, instrumenten die zijn overgebleven. Waar niks meer mee gebeurt. Die dan op zolder of in een hoek van de kamer. En dat je dan toch echt al die mensen moet een beetje toelichten. Maar ook nog... Bijzonder. Zijn of, of Nee, zijn... allemaal bruikbaar? Alleen, Alleen bruikbaar. hebben we ook weer gevraagd: goh, mensen, want soms moeten op zo'n snaren nieuwe, uh, nieuwe snaren op de viool of nieuwe Aha. haren op de strijkstok. Dus hebben gelukkig ook allemaal restaurateurs zich ja. weer aangemeld. Maar het, het zijn dus als ik nou zeg 300 of 500, dat zijn echt 500 heel bijzondere cadeaus. Waar allemaal herinneringen, waar van alles aan vast ja, het, Ik denk dat het klokgeluid van jou als kind zal ietsje minder uh, misschien herinnering of emotie hebben. Maar mensen, ik doe niks ja. en ik vind dat voor mij was het toen eigenlijk eigenlijk belangrijk waarom kinderen haar ouders geen instrument kunnen kopen? Ik gun het ze zo, want samen muziek maken is samen plezier hebben is samen werken. Niets de ene keer kan jij het niet goed, de andere keer kan de ander het niet goed, en er ontstaat. Het heeft zoveel consequenties. is uh, uh, lessen in muziek, muziek leren maken. Uh, maar je bent razend enthousiast. Er is uh, gelukkig zijn er veel instrumenten binnengekomen, toch? Dan moet je ook nog docenten, want dat zei je eerder al: docenten ja. hebben die er iets mee kunnen met ja. die instrumenten. Maar en die zijn er niet. Nou, die zijn er niet. Maar gelukkig, natuurlijk, op de conservatoria en de muziekscholen wel. Er zijn ook wel gewoon docenten. Op, het gaat allemaal op basisscholen. Vroeger zei je onderwijzers en onderwijzeressen. Uh, die, die zijn er ook wel. En die zijn ook te vinden. Oké, okay, dat ook, probleem is uh, ja, op te lossen. Nee, dat is opgelost. En we hadden vanochtend precies Maxima aan de uitzending. Want die heeft op de verjaardag ook weer zo'n initiatief, een droom vertelde ze van al heel veel jaren. Dat ja, hebben we en morgen. dat vertelden ze buiten. Nee, dat is meteen ook uitgezonderd. Okay. Dat vertelden dat is ook heel aardig. En dat uh, bij haar in huis, en het oudste kind, dat leert veel spelen. En die andere kinderen uh, piano en zo. En ook dat sociale aspect. Dat zij op haar werkbezoek ook eindeloos is tegengekomen. Of die kinderen nou zingen of dansen of muziek maken. Ze ziet wat die kinderen doen. Kijk, als je allemaal andere kleuren hebt... en soms de taal van de ander niet zo goed begrijpt... Dan kan muziek een goed als communicatiemiddel maken. dienen. Prachtig. Hebben ze nog een instrument ingeleverd, Maxima, of niet? Nee, maar Dat ze heeft wel door haar gesprek haar bijdrage geleverd. Aan deze actie. Sandra, <laughs> ja. jij wilde nog iets zeggen. Ja. Nou ja, ik, ik bedoel... In principe heb je voor muziek helemaal geen instrument nodig. Ik je bedoel, kan ik zingen, bedoel je? Stemmen. Ja. ja, En ik weet dat inderdaad in mijn lagere schooltijd we twee uur uh, zangles per week hadden en noten leren. Dat, lezen. Dus gewoon dat zou gewoon op alle scholen. Dat zou gewoon je, moet, ik dat zou ook moeten. Ik vind het heel Maar als je die orkestjes ziet, zo'n leerorkest in het uit Oost, Je leuk. weet echt. We hebben vandaag kinderen gespeeld met verhalen. En dan zie je allemaal van die glim over die kinderen. Die is zo'n beetje in zichzelf en nee, ik durf niks. En opeens soms met de violen op de kop. Oh ja, nee, dan moet toch echt zo. En ook heel precies: ik wil blazen ik wil niet dat, en ik wil die drie knopjes, Ma Maatje, ben, feest. Maar je bedoelt te zeggen dat je gewoon eigenlijk standaard twee uur per week muziekles zou Zijn wij het allemaal hier aan tafel mee eens? Wanneer ga je bekendmaken, laten we zeggen, de afronding van de actie? Om kwart voor zes. Dus ik ga zo weer in de tram en in de trein... en dan ga ik weer terug en om kwart voor zes. Op Radio 4. dankjewel dat je yes. voor speciaal uh, naar Amsterdam wilde komen. Graag. Radio 4, de AFRO, zo direct hoort u wat het resultaat is van deze actie. ...actie. Zo direct het journalistenpanel, maar nu eerst... Uh, ...geen klassieken, maar toch ook muziek, Tommy Ebben... It was getting lost And I go back to the bottom every now and again I know where I come or from or where I stand But I ain't falling back to my old ways no more you apart, and the greatest of expectations were like wild booze on our tracks, and the fear it every away was like a rope around our neck. Tommy Ebben, Maarten Rissen, Kai Liebrand en Thomas van den Berg. Tezamen, Toby en, Tommy Ebben en de Small Town Films. Dank voor uh, jullie bijdrage aan dit programma. Tot slot van dit programma het journalistenpanel met Sandra Schutte en Nausica Marbee. Nausica, uh, jij zat jaloers te kijken naar die piano. Absoluut. Hoe ouder ik word, hoe meer wil ik dat ik rockster had dat geworden. Dat schuldgevoel wordt alleen Absoluut. maar groter. Ja. Ja. Alleen nou. maar groter. Wie weet hebben ze nog een plek kan niet meer, in de band. Uh, wilt u reageren op het panel, kan dat natuurlijk. Uh, Twitter, hashtag AfroVML, mail ons vrijdagmiddag live at of bekijk ons afro.nl slash vrijdagmiddag live. We gaan het hebben over het Koningshuis. Uh, maar eerst, uh, voordat we het daarover gaan hebben... wat vonden jullie afgelopen week uh, opvallend nieuws, Sandra? Nou, wat ik, wat, ik, wat ik opwindend vind, het is niet, alleen, niet iets van de afgelopen week... maar het speelt al langer, dat is de Occupy Wall Street beweging. Hè, die er natuurlijk al eerder in uh, uh, Spanje was. Uh, de indignados die daar de pleinen bezetten. En, uh, ik ben heel benieuwd of uh, het inderdaad gaat overslaan... Uh, Via naar Wall Nederland. Street ik naar bedoel... Amsterdam en Den Haag, morgen. Hè? In, ja, ja, in, uh, in uh, Amerika waren de demonstranten boos... dat de mainstream media uh, ze boycotten, Dat er nauwelijks dus over bericht werd. Nou, daar hebben de Nederlandse Amerika demonstranten... Niet. Niet over maar waar vlagen. staat die voor, weet je dat? Die uh, beweging? Ja, het is een beweging uh, die heel divers is... maar die uh, staat uh, uh, voor uh, uh, hoe in de kredietcrisis uh, de banken uh, uh, met, uh, ermee wegkomen. Hè? Dus, dus niet hoeven in te dus leveren vooral een protest schulden, tegen de financiële wereld. tegen de financiële wereld... en tegen de politici die niet uh, genoeg uh, ingrijpen. Ja. En, nee, er zijn natuurlijk ook veel mensen die door die crisis hun baan verloren zijn... en met name jongeren in Zuid-Europa. Jij doet mee? Nee. Dat? <laughs> journalisten moeten niet meedoen. Die moeten, die moeten kijken. Nou, Sika, ik uh, hoorde vandaag in het nieuws dat uh, de regering met een brief komt... dat ambtenaren niet hoeven te ontslaan die weigeren homohuwelijken te sluiten. Tot. Jij maakt je daar boos over, want je schreef ja. er vandaag een column over ja. in de Volkskrant. Ja. Nou, de, de gemeenten hebben gewoon echt vier jaar of drie jaar moeten wachten op de brief. Nu is ze er eindelijk. De commissie Gelijke Behandeling had al geadviseerd... Uh, ontslaat nou, ontsla die mensen, maar neem in ieder geval geen nieuwe weigerambtenaren aan. Bam. Dat gebeurt nu. Maar wilde een lijn, VWD en GroenLinks... hebben jarenlang samen voor homorechten uh, gestreden in de politiek. En wat gebeurt er nu? Uh, ineens wordt dus gewoon toch wel een christelijke of islamistische orthodoxie gedoogd. En uh, uh, zijn die homorechten ineens problematisch geworden? Maar waren ze ook al bij het vorige kabinet... Ja, onder invloed vanwege... van de ChristenUnie. Ja. En nu is het de SGP die... Uh, nu is het de SGP. En, en toch was er uh, hoop bij, bij, dat bij, het zou veranderen. Maar Bij alle maar het kabinetten niet. balken en er was natuurlijk ook invloed van, van, van het CDA. Er altijd, was altijd een CDA die daar toch echt een uh, nare, rare uitspraak over deed. Ja, nou, Sjef en... van Bijensteveld, die zegt... daar zijn emancipatie. Ja. Die zegt, ja, uh, luister eens, ik doe er niks aan... want uh, het gedogen van die weigerende ambtenaren... dat is ook emancipatie. Ja, dat is echt volstrekt de Kijk, we hebben die rechten bevochten, we hebben het homohuwelijk bevochten natuurlijk, en dat is gewoon echt een heel mooi progressief consensus dat we gewoon eigenlijk uit de vorige, wat het vorige millennium hebben meegenomen, bezegeld, begin van dit millennium. Um, ik vind... Kijk, ik vind niet dat je star moet zijn van alles... en dat je alle mensen gewoon hetzelfde moet denken. Ze hoeven niet maar, allemaal homoseksualiteit te accepteren. Nee, maar je moet een basis. Je moet, nou ja, euh, liefst wel, maar ik wil het dus niet wettelijk opdringen. Je kan het niet maar, opdringen, nee. ambtenaar... Maar het gaat hier om ambtenaren, ja, die vertegenwoordigen die de, de, de overheid. overheid. Precies. Ja, en wat ook heel dubieus is... dat is hmm. dat uh, hè, er één vorm van gewetensbezwaar erkend wordt bij ambtenaren... en dat is als het om homoseksualiteit ja. gaat. Ik ja. kan wel maar, nog wat uh, de gewetensbezwaren bedenken. Wat, komt, maar, wat ja. komt er nog meer? Uh, gemengde huwelijken, ja. mensen die een tweede of een derde huwelijk Dit willen Dit op een deurtje voor ja. allerlei dingen die ja. je helemaal niet wil. Ja. Goed, het Koningshuis. Uh, het leek er namelijk uh, de afgelopen tijd ook op... dat daar wel echt iets zou gaan veranderen aan die monarchie. Breed gestreun, gesteunde pleidooien in de Tweede Kamer... om de koning uit de regering te halen... om uh, ze meer belasting te laten betalen... Uh, zich niet met de formatie te laten bemoeien. Gisteren kwam dan uh, dat lang verwachte debat... Rutte zegt, nee, er komt niets van in. We houden alles zoals het is en het is voorbij. Ja, maar dat was ook heel voorspelbaar. Ik bedoel, ik, dat was heel voorspelbaar. Want uh, bij alle grote veranderingen moet uh, de grondwet veranderd worden. En daar is een tweederde meerderheid voor nodig. En je weet gewoon dat je die tweederde meerderheid... Nee, maar goed, met dan dan hadden ze gisteren toch in kunnen CDA. stemmen om dat tenminste te proberen. Maar ook dat gebeurt helemaal niet. Nee, maar die tweederde meerderheid is er niet. Dus, dus he, ook al heb je een gewone meerderheid, dat is, uh, dat is niet genoeg. Zelfs... Dus, dus ik, ja, ik vind het eigenlijk ook... Uh, Je had het uh, helemaal niet verwacht dat het werkelijk voorspelbaar. zou voorspelbaar en ja. een heel belangrijk punt... Uh, dat uh, de koningin geen rol moest spelen bij de kabinetsformatie... omdat ze dan een grote invloed heeft. Daar hoeft nou niks voor te veranderen. Dat, kan, dat kunnen ze gewoon, uh, doen. Dat kan gewoon doen. Dat hadden ze de afgelopen keer ja. ook kunnen doen en dat doen ze maar niet. Nou, Shuka, jij bent uh, toch een beetje teleurgesteld? Nee, ja, ja, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want, uh, uh, uh, maar ook ambigu... Ik vind dat de monarchie moet moderniseren. Ik vind dat uh, uh, de, de, de koningin uh, een voorbeeld moet geven eigenlijk. Juist in tijden van crisis. In tijden dat iedereen verzobert. Dat van het volk toch wel... Uh... Uh, offers worden gevraagd, dan dient zo iemand ook misschien wel... aan de eigen erfbelastingen dat, uh, dat daarin te gaan schooien. Nou zijn Rutte, ze hebben belastingen ze hebben Ze ja, dat is, dat ze is hebben maar 4 procent. En dat is gewoon uh, dat ze mogen een paar uurtjes minder vliegen. En dat is dan allemaal van, de, die, van die, m, ja beknibbelen. Ja, ze behouden beetje, het privilege dat ze geen inkomstenbelasting... heel veel betalen. Ze behouden betalen. heel veel geld. Ja. Het kan nog een beetje uh, minder. Aan de andere kant, denk ik, het zijn ook een beetje instabiele tijden. Misschien is het niet echt de meest gelukkige tijd... om nu gewoon echt met de bottenbijl uh, de, de uh, monarchie... Uh, aan te vallen. Aan, aan te vallen. Ja. Maar uh, ik ben toch wel... Uh, principieel voor een modernisering... en versobering. In welke zin? In welke zin? Minder politieke macht. Een ceremonieel koningschap? Ja, ja, liefst wel. Dat, dus Sandra ook? Dat, dat, dat wil ik ook. Ik denk ook dat dat met Willem-Alexander gaat gebeuren wel. vanzelf. Los van alle regels. Omdat Beatrix natuurlijk zo uh, ontzettend uh, uh, ingewerkt was op alle dossiers. Ze loopt langer mee dan welke ja. minister-president. Ja, want wat ook meer ze heeft een, hij heeft een hij waanzinnige wil, ja. uh, kennis. Het is gewoon niet verstandig om hem over mee te laten, mensen, te laten praten. Mensen, bedoel mensen, bedoel ja. Nee, maar hij, hij, hij, hij werkt zich natuurlijk wel in. Maar ja, hij mag niet uh, en, en, dezelfde ja? ambitieuze indruk als en Beatrix. Het de dem de democratisch principe natuurlijk ook uh, niet vergeten. Want we doen het niet alleen maar vanwege het geld, of omdat het gewoon slechte economische tijden zijn en we rancuneus aan het is. Ze zijn Democratisch niet gekozen. Gezien, ze zijn niet gekozen. Uh, uh, dus, er ze zijn ook niet door God gegeven. Maar dan, er dan kan je een... alleen maar principieel tegen, tegen de monarchie zijn. Nee, en en dat, dat, de eigenlijk, eigenlijk moet goed. je dat misschien ook wel zijn. Omdat het <laughs> de enige ja, baan is waar ja, baan je naartoe gaat. Maar laat alsjeblieft gewoon echt dat in stappen ontmantelen. Dus niet meteen laten exploderen. PVV, SP, D66... GroenLinks en Partij voor de Dieren wilden allemaal de koning uit de regering. De Partij van de Arbeid liet nog steeds op zich wachten. En wat blijkt, gisteren toch maar niet. Ze mag er wel in blijven zitten. Ja, dat? is toch een grote stap voor Nederland, kennelijk. Het is echt gevoelsmatig. Het dus gaat maar toch te ver, gebeuren. ook voor de Partij van de, gewoon, de Arbeid. Ja, dat hadden ons echt toch wel coalities in de Kamer komen op punt. Het is toch niet gebeurd. Het is toch opmerkelijk dat... dat... Ja, dat is, het is ook wel opmerkelijk. Maar er zit natuurlijk ook wel wat... Uh, in wat Rutte zegt, dat juist op het moment dat, dat uh, de koning niet meer, uh, de, de, de ministers niet meer verantwoordelijk zijn voor de koning, uh, de koning nog meer, echt in spookrijden kan, kan die koning gaan helemaal Maar dat gaan. gebeurt niet in andere landen. Dat heb ik dus toevallig ook gelezen. Ik weet niet meer wie dat in de Volkskrant. Uh, er zijn landen waar dus het ceremonieel koningschap bestaat in Spanje. En dan gebeurt het niet. Dan blijven de ministers wel verantwoordelijk. Dat vind ik een mooie constructie ja. ja, Hier ja. gingen ze om. Verder zijn ze wel lijk bezig zich meer uh, te profileren. Op allerlei terreinen. Ze willen bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de PvdA-leden die meer dan een balken en de norm verdienen, uit de partij zetten. Maar ook nog even in verband met dit onderwerp: Zorig de Pa Maxima, mag niet naar een eventuele kroning terecht. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Maar in ieder geval, wat de Partij van de Arbeid betreft, lijken me dit nou niet de thema's waar ze zich op moeten profileren en waar ze zichzelf mee gaan redden. Ik bedoel dat die balken. Natuurlijk moet je niet excessief dingen in de publieke sector. Maar ik vind dit uh, uh, uh, ja, nogal benepen overkomen. En bovendien zouden ze dan een heleboel van hun uh, uh, ereleden moeten royeren. Want wat ik veel problematischer vind... is die sociaaldemocraten de die allemaal commissariaten hebben. en Eén e zinnetje nog van Nausica over Zorakjeta. Terecht dat hij niet bij de Kroning mag zijn als um, hij er komt? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat Nederland er ook uh, uh, zelf excuses moet aanbieden aan Indonesië, Als je gewoon zo principieel bent... Dan Precies. Precies. Moet je over de brug komen. Het kost geld. Zodat um, um, niet toelaat is gratis. morele verhevenheid. Maar je bent er wel moet je mee eens. Ik wil jullie allebei laten. bedanken. Sandra Schutte en Nausica Marbees. Zo direct het Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Jullie gaan het hebben over. Onder andere het Midden-Oosten. We zijn in Tunesië. We hebben het over Syrië. We hebben het natuurlijk over de uitkomst van de ministerraad. We kijken in Wall Street, New York. Waar die demonstratie nog steeds gaande is. Ontruiming laat op zich wachten. Gaat wellicht niet door. En we maken de winnaars bekend... Nee, de nominaties moet ik zeggen van de Selectis Debutprijs. in het Radio 1 Journaal Jan, zo dadelijk. Zo direct allemaal inderdaad met Bert van Sloten. Dit was dus vrijdagmiddag live. We gaan afsluiten luister daarna met Radio Cartoon van Mat Wijn. Avro. De tand des tijds. Een radiotekening. Is de verrassing er vanaf dat de verrassing er vanaf is? Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raak. Zijn excellentie tiert Donner en Bliksem. Donner! Donner! Donner geeft ons op als Donner, omdat we de kluit hebben verklapt door door te drammen dat hij de gedoodverfde Donner is. Dat u dus kletst uit uw nek uit. Donner! Terwijl zijn nekharen voorbarig baarlijk te bergen reizen... kroont hem zichzelf tot onderkoning voor de eeuwigheid. Ten einde raad van alle staten dodeert hem zichzelf een donatie. Omdat hier steeds met de grootste stelligheid dingen beweerd worden die niet juist zijn. Ja, met grote stelligheid. Meneer Omstelten gaat de boel op stelte zetten. Speelt u onder een hoedje met deze grote stelligheid? Daar ga ik eh, niks over zeggen. Dat komt is allemaal aan de orde. Laat ik daar nou eens even mijn mond over houden. Lijkt mij verstandig. Ja, doordat meneer Omstelten dit keer zijn mondje niet voorbij praat... praat hij zijn mondje voorbij. Kunt u dat nog ontzenuwen? Ik hoef niet te ontzenuwen. Ja, u moet wel ontzenuwen, want uw naam zingt rond. Kunt u even uw toestel uitzetten, want uw naam zingt rond, Radio 1. Het NOS Journaal. De minister die verantwoordelijk wordt voor de benoeming... voor de vicepresident van de Raad van State... wordt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk... maar daar wordt nu van afgeweken. Volgens premier Rutte is Opstelte gezien zijn leeftijd geen kandidaat... maar volgens Rutte is het mogelijk dat andere bewindslieden... zich wel kandidaat stellen. De NOS meldde gisteren dat minister Donner kandidaat is... maar Rutte spreekt dat tegen. De operatiekamers in het Rijnstatenziekenhuis in Zevenaar... gaan maandag weer open. De OK's gingen dinsdag dicht omdat er vliegen waren gevonden. In leidingen op de wanden van de operatiekamers... zijn kleine scheurtjes gevonden waar de vliegen doorheen zijn gekomen. En die scheurtjes worden vandaag en morgen gedicht. En de Rabobank wordt de komende weken onderzocht... door de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch... Dat benadrukt dat de Rabobank een van de kredietwaardigste banken is. Maar omdat banken elkaar wantrouwen en elkaar moeilijk geld lenen... kan dat ook voor de Rabobank problemen opleveren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staat iets meer dan 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Maar ook bij Rotterdam is het nu wat drukker, zeker op de A15 en de A20. De langste en de meest opvallende files die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Amersfoort-Noord, 19 kilometer. De A12 is het nu behoorlijk druk, van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 12 kilometer. Verderop richting Arnhem, bij Driebergen ook 12. De A50 ook bij Arnhem, richting Os, voorknoopend e Ewijk 11... De A58 van Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd bij Gilsen. Er staat 7 kilometer file. de linkerrijnstrook is dicht. En de A67 van Venlo naar Eindhoven voor de afrit Helden, 6 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterrijnstrook dicht.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 Een hele goede middag op deze vrijdag, de 14e oktober. Bent u schrijver en heeft u dit jaar uw debuut, debuut gemaakt als schrijver, dan zou ik thuis blijven. Want onze verslaggever kan zomaar aanbellen met de mededeling dat u genomineerd bent voor de Selectis debuutprijs. De voedselbanken hebben niet voldoende voedsel, gaan we zo mee praten. Gemeenten willen net als de banken een stresstest. En de Rabobank wordt in de gaten gehouden door de kredietbeoordelaars. En het is feest in honkballand. De honkballers van het Nederlands team hebben de WK-finale gehaald. Onze verslaggever is bij UvV in Utrecht. En verder houden we de toestand in Syrië in de gaten en het park in de buurt van Wall Street. Maar eerst het laatste nieuws vanaf het Binnenhof. En dat komt aan de hand van onze verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, het kabinet heeft vergaderd en dat ging het waarschijnlijk over de heer Donner... of misschien formeler gezegd over de positie die vrij is bij de Raad van State. Ja, daar ging het inderdaad over. En uh, we hebben natuurlijk de ministers uh, opgevangen. Uiteraard de hoofdrolspeler zelf, minister Donner van Binnenlandse Zaken... En die zei met zijn welbekende glimmers in zijn ogen... dat uh, hij geen kandidaat is, want de procedure is nog niet op gang. Dus kan er ook geen kandidaat zijn. En aan de hand van die glimmers dacht ik toch... Uh, ze hebben misschien toch hier iets slims bedacht... om niet te hoeven zeggen dat Donner wel degelijk in beeld is... maar wel de weg vrijgemaakt voor zijn kandidatuur. Premier Rutte daarover. Maakt dit de weg vrij voor een kandidatuur van de heer Donner? Nee, het is bedoeld om alle opties open te houden. Ook die voor minister Donner. Voor alle ministers. Behalve minister die opst. Wat u betreft een uh, gereden kandidaat om deze functie mogelijk in de toekomst te gaan bekleden. Ik doe geen uitspraken over wie wel of niet kandidaat zou kunnen zijn. Nou, dat is dus weer een prachtige uh, uitweg. Ze hebben niet hoeven zeggen dat Donner wel degelijk in beeld is. Want achter de schermen is de waarheid nog altijd... dat leden uit het kabinet, zowel van VVD als CDA-huizen... graag Donner op die positie willen hebben. Maar uh, ja, zolang hij nog formeel wettelijk verantwoordelijk is... voor die procedure, kan hij natuurlijk niet solliciteren... op een baan waar hij zelf over moet gaan. Ja. Dus ja, dan uh, moet maar, het anders. Maar Michiel... Het is natuurlijk wel iets geks, hè? want normaliter ja. uh, gaat natuurlijk de minister van Binnenlandse Zaken uh, daarover. Uh, en dat heeft hij nu opeens overgegeven aan zijn collega. Alles mag, alles kan, ja. maar is er ook een verklaring voor gegeven? Nou ja, um, kijk, uh, Rutte zegt zoals je net hoorde, we willen alle opties openhouden. Er zijn niet zoveel mensen in Nederland die in aanmerking komen voor uh, een dergelijke functie. Dus ligt het voor de hand om ook mensen uit het kabinet de mogelijkheid te geven daarop te solliciteren. Nou, en uh, de procedure die gaat als volgt. Begin volgende week start de procedure voor de vice president van de Raad van State. Met de eerder afgesproken facturemelding in de Staatskrant. Zoals bekend zal de huidige vicepresident, dat is Herman Cenk Willink, die zal vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd zijn ambt per 1 februari aanstaande neerleggen. De ministerraad heeft besloten om de verantwoordelijkheid voor de benoeming van de nieuwe vicepresident volledig te beleggen bij de minister van Veiligheid en Justitie. Hij is de mede-ondertekenaar van de wet op de Raad van State. En gezien zijn leeftijd, nou klinkt hij wel heel hoog inmiddels, maar goed. Gezien zijn leeftijd maakt een eigen kandidatuur van deze man, eh, lijkt niet waarschijnlijk. En de heer Opstelten zou sowieso volgens de wet op de Raad van State... bij de procedure betrokken zijn geweest. Nou, en Meneer Opstelten heeft niet gep uh, geprotesteerd... Uh, dat hij dus kennelijk niet in aanmerking komt voor die functie. Nou, Ze hebben iets prachtigs uh, bedacht, uh, the way out. Ja. Donner zelf uh, zei al had pretoogjes en hij had het vandaag niet over... nekharen die opeens iets zeiden? Baarlijke nonsens, uh, meneer. <lacht> dat was het gisteren. Uh, ja, we komen toch dichter bij de waarheid. Want wel degelijk uh, kan Donner zich uh, kandideren. Het is inderdaad nog niet gebeurd. De procedure start pas maandag met uh, dus het publiceren van die advertentie. Maar ja, wat betekent dit dan voor zo'n uh, kandidatuur van Donner? Omdat we hiermee alle opties openhouden dat leden van het kabinet... met uitzondering van de heer Opstelten, die een leeftijd heeft... He, je, moet, je kunt maximaal 70 zijn als vicepresident van de Raad van State... en mocht het kabinet de hele rit uitzitten... dan is de heer Opstelten ouder dan de heer Drees was... toen hij in 1958 stopte als minister. Dus hij kan geen uh, vicepresident meer worden. Althans, dat ligt niet voor de hand... Hij is de enige in het kabinet. Hij is degene die het dichtste bij Donner... Hè, bij de minister van binnenlandse Zaken... bij die, uh, dus hij samen doen eigenlijk die portefeuille. En ik vind gewoon dat je alle opties moet openhouden. Heeft meneer Donner er zelf om verzocht om uh, deze taken en bevoegdheden... niet meer te hoeven uitoefenen? Nee. Ja, ze doen hun uh, uiterste best om ons te doen geloven... dat het eigenlijk wel logisch is dat opstelte dus uh, deze procedure gaat leiden. Maar uiteindelijk is de, deze, ja, dit sprookje natuurlijk eigenlijk bedacht... om de weg vrij te maken voor Donner. En wanneer weten we nu formeel, want informeel weten we het natuurlijk al lang... maar formeel dat Donner die nieuwe man wordt bij de Raad van State? Nou, in ieder geval voor 1 februari, want dan uh, gaat Herman Tjenk-Willink weg... en uh, Rutte zei net dat hij verwacht in december, waarschijnlijk voor de kerst... Uh, de benoeming rond zal hebben. Goed, dan hebben we misschien ook wel na de kerst... een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Dankjewel, Michiel. Michiel Breitheld was dat vanuit Den Haag... met het laatste nieuws van het kabinet. Feest in het Zuccotti Park in New York. Het park wordt al een maand lang bevolkt... door demonstranten van de actie Occupy Wall Street. En zal vandaag worden ontruimd voor een schoonmaakactie. Tot de ontruiming vanmiddag ineens werd uitgesteld. We hebben contact met nieuwsuurcorrespondent Tom Klein. die is in dat park in New York? Tom, waarom is het uitgesteld? Uh, het is uitgesteld omdat de eigenaren van het park... dat is uh, een privébezit van een investeringsgroep, de eigenaren van het park durfden het uiteindelijk toch niet aan. Want er kwamen zoveel mensen op af en die sfeer werd toch wel redelijk grimmig. Er kwam zoveel politie dat ze iets hadden van... ja, nou ja, als het zo uit de hand gaat lopen, uh, laten we het dan maar even uitstellen... en even afwachten uh, of we een andere oplossing kunnen vinden. En de mensen in het park, hoe hebben die gereageerd? Blij? Nou, ja, die zijn, die zijn blij. Nu, ze zijn nu weer wat rustiger. Maar uh, ja, zij vinden het een... Uh, overwinning van de, de First Amendment, dus het recht op vrije meningsuiting... Uh, boven uh, uh, excuses van de gemeente om, uh, um, om schoonheidsreden in het park leeg te vegen. Dus uh, zij uh, vinden dat ze gewonnen hebben. Ja, en wat gebeurt er trouwens uh, op, op dit moment in, de, in dat park? Wordt er gedebatteerd? Zijn er uh, feesten gaan of, of is het een soort zit uh, in zonder dat iemand iets zegt? Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Het is eigenlijk maar een heel klein park, hoor. Het is maar, zeg maar, wat zal het zijn, 100 bij 200 meter met wat boompjes erin... En uh, daar zitten een paar honderd mensen, het is eigenlijk een beetje een soort festivalterrein, uh, een rommelmarkt iets. Dus er liggen allemaal mensen te slapen op de grond, met allerlei uh, winkelwagentjes en kratten onder stukken plastic. Uh, en ja, ze hebben uh, tafels staan met, met pamfletten erop en je kan met iedereen praten. Ze staan met borden en af en toe roept is dus iemand wat, ze staan nu in een andere hoek van het park. Uh, Trommelen en het is allemaal heel ontspannen. Er hangt een prettige uh, wierooklucht zeg maar, over het hele park. <laughs> Oké, okay. maar tot hoe lang willen ze trouwens blijven? Of, of uh, is, zijn daar geen gedachten over? Nee, er zijn dus geen gedachten over. Zij zeggen wij blijven hier zo lang als het nodig is. Morgen staat er weer dus een hele grote demonstratie gepland. Uh, er, het is ook niet duidelijk tot wanneer dat uitstel is. Uh, de politie staat hier nog steeds met honderden mensen, En auto's en camerawagens en uh, nou ja, alles, alles bij elkaar. Grote bossen van die, van die plastic handboeien aan hun riem. Uh, dus die zijn nog steeds paraat om in te grijpen wanneer het nodig is. Maar het ziet er allemaal redelijk rustig uit. Goed, morgen, zeg ik er nog eventjes bij, wordt er ook gedemonstreerd in onder andere Nederland, maar ook in andere Europese hoofdsteden. Dankjewel Tom. Tom Klein was dat vanuit New York. Na zeven maanden van protest in Syrië is het dodenaantal door geweld tegen betogers gestegen tot boven de 3000. Dat meldt vandaag de Verenigde Naties. The number of people killed since the violence started in March has now exceeded 3,000, including at least 187 children. More than 100 people have been reported killed in the last 10 days alone. Thousands more have been injured, arrested, detained. Duizenden zijn er gewond, vermist, gearresteerd of gemarteld. Alleen al de afgelopen dagen kwamen meer dan honderden mensen om het leven, hadden ze deze woordvoerder. We praten verder met Midden oosten specialist Nicole Le Vever. Nicole, wat zeggen deze cijfers eigenlijk over de strijd op dit moment in Syrië? Nou, de Eigenlijk wat we al wisten, dat een oplossing uh, ja, nog steeds enorm ver weg is. En dat na zeven maanden per dag vallen er zo'n tussen de tien en de vijftien doden. Vandaag al, al zijn er weer zes doden geteld, vlakbij Aleppo en in, een, in wat voorsteden bij uh, Damascus. En op dit moment is eigenlijk sprake van een uh, padstelling. De demonstranten die volharden. Uh, voor hen is er geen weg terug. En ja, het regime volhardt ook in de aanpak, namelijk het keihard neerslaan van de opstand. En de internationale gemeenschap, ja, die ziet eigenlijk toe. Uh, ze komen met sancties, nieuwe sancties, veroordelingen. Maar in VN-verband lukt het maar niet om, ja, en met eensgezindheid over de brug te komen. En nu is er een oproep van uh, de VN-mensenrechtencommissaris. Uh, uh, maar zij zegt van we moeten nu echt wat doen. Ze zegt daar niet bij moet, dat er moet worden ingegrepen, militair. Maar de vraag of dat ook haalt haalbaar zou zijn, als je kijkt hoe verdeeld de internationale gemeenschap is. Ja, dat is dan maar de vraag. Ja, ze zeggen we moeten wat doen en ze waarschuwen ook, ze zeggen anders wordt het een burgeroorlog. Um, ik denk dan, is het niet al lang een burgeroorlog? Ja, dat, dat gaat misschien een stap te ver. Maar je ziet wel dat het, uh, het conflict zich steeds verder verhardt. Wat er is gebeurd de afgelopen maanden, en daar hoopten de demonstranten vanaf het begin op... is dat er vrij veel soldaten, officieren zijn gedeserteerd. En die nemen nu hun wapens op tegen uh, het leger van Assad. Dus het, het, ja, er wordt meer geweld gebruikt. Er zijn ook burgers die niet langer meer geweldloos willen demonstreren wat ze maanden hebben gedaan. En er vinden liquidaties plaats uh, aanhangers van Assad. Die worden gedood. Nou, die angst die was er eigenlijk al vanaf het begin. Dat het land met zoveel groepen, met uh, zoveel uh, religies ook, ja, door onderling geweld, dat groepen zich tegenover elkaar zouden keren. Ja, en die, uh, die angst die neemt eigenlijk bij veel mensen steeds verder toe. En wat zegt dat dan ook vervolgens over Assad en zijn positie? Hoe sterk staat hij nog? Nou, er is een, een demonstratie geweest in Damaskus. De grootste groep die op de been is gebracht daar. Want het lukt de demonstranten niet echt om uh, daardoor het veiligheidscordon door te breken. Die omvang die zegt op zich niet zo heel erg veel. Want vaak zijn die demonstraties, de demonstraties uh, georganiseerd. Uh, maar er zijn ook veel mensen die deel uitmaken bijvoorbeeld van minderheden. Of die eten van het regime. Die zeggen ja, wij zijn gewoon bang wat er met het land gebeurt. Mocht Assad verdwijnen. Het is een dictatuur, maar de stabiliteit, de veiligheid is dan in ieder geval gegarandeerd. De oppositie die uit veel verschillende groepen bestaat... die heeft nu een raad opgericht en die zegt... wij slaan de handen in elkaar, wij garanderen dat wij ons niet tegen elkaar zullen keren. Wij vormen een alternatief voor als dit regime opstapt. Maar lang niet iedereen laat zich daarvan overtuigen. En als buitenstaander, want dat zijn we allemaal... want we kunnen het land niet in, is het heel moeilijk in te schatten... hoeveel mensen nou echt precies de straat op gaan... en hoeveel mensen misschien niet uit liefde... maar toch bang zijn voor wat er zou gebeuren in een nieuw Syrië en Syrië zonder Assad. Ja, en het enige wat we weten, en da ook daarvan weten we niet zeker of we het echt zeker weten, is dat getal wat de Verenigde Naties dus vandaag heeft genoemd van 3000. Dankjewel Nicole. Nicole Le Vever. was dat. Een kleine Japanner is favoriet op het WK-turnen. Dat straks. De verkeersinformatie. Met Wijnand Swaan bij de ANWB. Wijnand, de herfstvakantie breekt aan en ik lees overal dat er een grote spits wordt verwacht. Is dat ook werkelijk het geval? Ja, nou, die is in ieder geval al in, uh, in volle gang. Maar uh, ja, het weer zit erg mee en daardoor is de spits niet extreem druk. Het is wel zo dat uh, veel files nu in het midden van het land staan en er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A27 is dat nu het geval richting Almere. Bij de Brug, 8 kilometer file, heb ik nog niet eens over die hele lange file. Die staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 19 kilometer daar voor Amersfoort. 19 <tomt> kilometer, wat ja. is daar aan de hand? Nou, dat is echt gewoon typisch vrijdagmiddagdrukte ja. en een combinatie van het begin van die herfstvakantie. Ja, en de A58 die springt er echt uit van Breda naar Tilburg. Voor Gilse 15 kilometer toch een ongeluk. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De wereldkampioenschappen turnen in Tokio. Daar was uh, vandaag de meerkampfinale bij de mannen. Uh, daar waren geen Nederlanders overigens bij. Maar er was wel een kleine Japaner. En die was de torenhoge favoriet. Edwin Cornelis is in Tokio. Edwin, um, en heeft die torenhoge favoriet die Japaner het waargemaakt? Hij heeft het absoluut waar gemaakt. Uchimura is een naam. Inderdaad klein, 1,60 meter 60, Maar uh, zeer, zeer groot sinds zijn daden. Het mooie van die Uchimura is dat hij eigenlijk ieder toestel in die meerkamp tot in de perfectie beheerst. Hij zet echt superscores neer uh, door heel zuiver te turnen. Dus hij krijgt nauwelijks aftrek. Er is eigenlijk helemaal niks op aan te merken wat hij doet. En dat is toch wel heel uniek in het turnen. Ook als je kijkt naar het gat met de nummer 2. Philip Boyle uit Duitsland, dat gat, dat is drie punten. Nou, dat is ontzettend veel in een uh, meerkampfinale. Dus het is echt een, een turnfenomeen die Uchimura. Ja, uniek zeg jij, want de meerkamp is wel een hele moeilijke discipline. Ja, heel lastig. Kijk, je moet je voorstellen... het zijn zes verschillende toestellen... Uh, die allemaal weer iets van jouw lichaam vergen. Hè? En het ene toestel is weer compleet anders dan het andere. Ik denk altijd, als je Epke Zonderland in de ringen hangt... dan, uh, dan komt er niet een hele goede oefening uit. Maar als je Juri van Gelder op de rekstok laat draaien... dan lijkt het ook weer nergens op. Dus uh, om maar aan te geven, je moet van alle markten thuis zijn. Je kunt het vergelijken met uh, het allrounder bij het schaatsen bijvoorbeeld. Hè? Dat uh, zijn ook allemaal afstanden die hun eigen, hun eigen eisen hebben. Maar bij turnen is het denk ik nog specifieker... ook een aanslag op bepaalde spiergroepen. Dus een heel lastig onderdeel. En als je meerkampkampioen bent, dan sta je hoog in aanzien. Dat is eigenlijk traditioneel al zo in het turnen. Ja, en in Japan vinden ze het ook fantastisch. Is, daar moet hij een grootheid zijn. Ja, ik moet wel bij zeggen dat uh, turnen in Japan een relatief kleine sport is. Hè? Het draait hier ook om voetbal en honkbal is erg groot. Golven doen ze recreatief vooral, heb ik begrepen. Uh, maar turnen is uh, binnen een klein wereldje in Japan wel heel populair. En in dat wereldje is die Uchimura wel een enorme grootheid. We hebben bijvoorbeeld uh, laatst ook uh, bij een bezoek op een high school in Japan kunnen ervaren... hoe hij daar als een boegbeeld wordt gepresenteerd. Uchimura is namelijk de man die de ...allermeeste trainingsuren maakt van allemaal. Het is een echt trainingsbeest. Soms wel zes tot acht uur per dag dat hij in die hal staat. En dan houden ze die kinderen voor. Doen jullie dat ook, dan kan je misschien net zo groot worden als Uchimura. En je merkt het ook in zo'n hal tijdens zo'n WK. Die mensen die gaan helemaal uit hun dak. Dat is misschien wel aardig. Zo'n afsluitende rekstokoefening. Dit gebeurde er in de hal toen hij zijn afsprong maakte. Nou, dan stonden ze inderdaad behoorlijk stonden ze op de banken, gingen ze uit hun dak, de Japanners. Erg blij natuurlijk. Maar hoe sterk is nu zijn, uh, zijn overheersing? Wat kunnen we nog van hem verwachten, straks ook met het oog op de Olympische Spelen? Ja, enorm veel. Je moet je voorstellen, dit is voor de derde keer op rij dat hij de wereldtitel pakt. Dat is een uh, uniek iets in het uh, mannenturnen, niet eerder gebeurd. Dus dat geeft wel aan dat hij heel constant is in zijn presteren. Uh, zijn hegemonie uh, leek te beginnen bij de Olympische Spelen van Peking in 2008, dus bij de vorige Spelen. Alleen toen ging hij in de meerkampfinale de fout in op het paard Voltige, leek zijn klassement omzeep. En wist hij alsnog de zilveren medaille te pakken. Nou, toen zag je al in, in ieder geval wat een vechter dat was. En toen zag je ook wel wat zijn kwaliteiten dus zijn. Ja, met die drie wereldtitels op rij is dat wat mij betreft geen twijfel wie de Olympisch goud kan gaan pakken. Dat zou hij toch wel moeten zijn, want anders zou het een enorme deceptie zijn voor Japan en voor Uchimura zelf. En nog even qua spoorboekje de Nederlanders. Wanneer komen die in actie? Ik sla er eens even op na. We beginnen uh, morgen met Jury van Gelder op de ringen. De toestelfinale hebben we het uiteraard over. Belangrijk, hè, die toestelfinales, want het gaat niet alleen om de medailles, maar ze moeten ook op het podium te eindigen om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Nou, de eerste kans hebben daarop is de jury van Gelder. Zou natuurlijk een fantastisch verhaal zijn met zijn voorgeschiedenis. Hè. Die schorsing vanwege cocaïnegebruik. Alles wat er vorig jaar rondom dat WK Rotterdam is gebeurd. Ja, als hij dan zich in Tokio weet te plaatsen voor de Olympische Spelen. dat zou echt iets uniek zijn. Dus hij is de eerste die we in actie zien. en we moeten tot zondag wachten op Epke Zonderland op Rekstok. en Jeffrey Wammes op de sprong. Goed, dat gaan we dan allemaal beluisteren van jou, Edwin. Edwin Cornelissen was dat vanuit Tokio, het WK Turnen. Ja, speciaal voor iedereen die op herfstvakantie gaat en in de file staat. Love will find a way, car du nord. Gaan we het ook nog wel lekker over het weer hebben met Gerrit Hiemstra. Gerrit, wat een dag. Wat heb je die nou mee vandaag gehaald? Ja, die komt zomaar uit de hoge hoed van, uh, van de atmosfeer. <laughs> nee, het is fantastisch. Het is een hartstikke mooie ja. dag. Maar de grote vraag is, houden we dit? Ja, dit houden we. Dit houden we in ieder geval het weekend. Uh, maandag is ook nog een prima dag. Uh, en daarna zou het weer wat onbestendiger moeten worden. Dat betekent niet dat het dan alleen maar regen en slecht weer wordt. Maar het wordt dan gewoon een ander karakter. Wij houden het voorlopig even bij dat weekend. Want dat, uh, we dat uh, ziet er dan uh, mooi uit. Maar ja. ook koud. Althans in de nacht. Ja, dat hoort een beetje bij dit weertype. Dus overdag uh, hoge drukgebied, uh, s'nachts natuurlijk ook, weinig wind, opklaringen en dan krijg je gemakkelijk in deze tijd van het jaar uh, nachtvorst. Is het altijd om de kraan buiten dicht te draaien? Nou, dat nog niet. Het is, dat is dat vaat nog niet lopen. Maar we blijven, we blijven nu zeg maar met uh, minimumtemperaturen op anderhalve meter hoogte. Hè? Want dat is de hoogte ja? waar normaal de temperatuur gemeten wordt. Um, Rond het vriespunt. Dus in het binnenland zal het er net onder kunnen komen... en in het westen van het land uh, net erboven blijven. Dus dan loopt het nog niet zo vaak met bevroren leidingen. Goed koud beginnen en daarna wordt het weer heerlijk temperatuur van? Ja, iets van uh, 12 tot 14 graden. Dat een beetje zoals vandaag. Oké, okay, dan, nou, dan doen we het wel voor wat, wat ook opmerkelijk is. Als je naar de lucht kijkt, dan zie je overal van die strepen... Uh, met name in het westen van het land. Dat klopt, ja. En dat zijn uh, vliegtuigstrepen of contrails... zoals die ook wel genoemd worden in het jargon. Uh, dat heeft te maken met twee dingen. Uh, de lucht is daar op grote hoogte is wat vochtiger en ja. wat warmer dan anders... En dat heeft te maken met een warmtefront boven Engeland. Dat staat scheef en nou ja, dat kun je daar net zien. En er staat heel weinig wind en daardoor verwaait het niet. Oké, okay, dus, uh, vandaar dat we het zien. Ja. Hey, ik ik on onderbreek je, want het was prachtig weer. Want ik heb nog een mooie nominatie voor de Selectus Debuutprijs. Blijf even luisteren, want Mark Hamer is met een prachtige envelop op pad gegaan. Na vijf namen erin, vijf namen van gelukkige winnaars. En in Amsterdam bezocht hij de allereerste gelukkige. Er staat de postel voor de deur van Erik Menkveld. Ze hebben me verteld dat hij zo thuis zou komen. Dus even wachten, maar wacht even, ik zie beweging. Meneer, goedendag. U bent Erik Menkveld? Ja, ik ben van mag... de radio. Ik ben van de radio, ik ben van de NOS. Oh ik mag u feliciteren. Waarmee? U heeft de nominatie voor de Selectus Debutprijs 2011... Ach jee, wat een feestelijk bericht. Ja, hè? Ja, Voor ik, uw roman Het Grote Zwijgen. Ja, nou fantastisch. De jury schrijft ook: ...Menkveld heeft op beheerste wijze een zuivere en klassieke roman geschreven. Nou, dat, uh, daar ben ik blij mee om dat te horen. Ja. Ja. Een klassieke roman zelfs. Nou, dat zal de toekomst uit moeten wijzen, natuurlijk. Ja. 30 oktober is de uitreiking. 30 oktober. In, in ja. Rotterdam. En nou, ik wens u veel succes. Fijn, dank u wel. Erik Menkveld is dus de eerste genomineerde. Er zijn er nog te aan. Wie dat allemaal zijn, blijf erbij hier op Radio 1. Hoort u het zo. Vanavond, BNN Today. Het ging goed, hè, Jack? Lekker, hè? Ja, ja. kom je nog een keer langs. Ik wil zo graag bij zijn. Vanavond om half negen op Radio 1. In het noorden van Bangkok, daar moest ik uh, naar plekken toe... waar je normaal gesproken met de auto naartoe rijdt... en dan moest ik nu in een roeibootje. Luister en kijk mee. Op radio1.nl. Dus ik weet dat je altijd naar BNN luistert. Neem die telefoon nou op. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Echte liefhebbers vragen er zelf om. De Eredivisie Live 10-daagse. Van 14 tot en met 23 oktober.